Als Zwitserland van de voordelen van de EU wil profiteren... dan moet daar ook wat tegenover staan... vindt president Barroso van de Europese Commissie. Benno L. kan niet langer in Nederland wonen. Dat zei zijn advocaat in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. De afgelopen dag werd bekend dat Benno L. nu in Leiden woont. Daarop werd bij zijn huis geprotesteerd. Als we kennelijk zo bekrompen en intolerant zijn, zei de advocaat... dan moeten we dit niet meer doen.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 Nou, dat is leuk. Hè? Alle Amsterdammers mogen er huis gaan verhuren aan toeristen. Nou, dan wordt de stad lekker uitgewoond. Dat, ja, dat is zo. Kijk maar naar Venetië en Barcelona. Die toeristen die overspoelen, die stad er blijft niks van over. En waarom doen ze dat? Die gemeente heeft dat nou weer met de verkiezingen te maken of zo? Want er weer iemand in een goed blaadje... O, o, ook dat Ierse dronkenmanshotel, wat komt daarnaast, dat mooie Aai-gebouw. Ik begrijp er niks van. Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom? En heb je die schaatsen gezien met dat meisjeshoofd, he, met die lange blonde haren? Verloren van een pool met drie duizendste van een seconde. Drie duizendste! Dat is toch niet leuk meer? Waar houdt dat op? He, bij drie miljoenste of, of drie miljardste? Belachelijk, ja ja dan krijg je zo'n gezicht op het podium, ook niet echt dat je denkt, maar, maar ja, wel vier jaar getraind zo'n jongen. Ja, en dan wou ik in het buurthuis meedoen met zo'n soort idols of, of talents of hoe heet dat als punkzanger is met een hanenkam. En nou denk ik toch, hè, die, die, die zanger van de Exploited... die heeft een hartaanval gekregen tijdens een optreden, die was 57 jaar. En dan denk ik toch dat ik het af zeg. Want punk op deze leeftijd, u weet, ik ben tot alles in staat. En ik ken ook van alles. Hè. Als ze mij aanvallen, ik trem ze zo in elkaar. Die arme mevrouw Borst, zo'n lief mens was ik er maar bij geweest. Nou, dan had ik die figuur... had ik zo'n draver gegeven. Zo'n hengst voor z'n kaners. Kennen ze wel. Hè? Tegen zo'n arme oude vrouw. Zakkenwassers. Vind het zo erg. Nou, prettige nacht maar weer. Kijk goed uit, maar wees niet bang alsjeblieft. Doei, doei. Kaka! Welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevouw.com voor wijze raad en, en, en kwaadheid en vrolijkheid. En, uh, nou, het was weer op dreef vandaag, hè? Goed, onze gasten vannacht. Clown uh, clownmachine. En dat zijn Ruud Houweling, zanggitaar en Marco Kuipers Piano. En het... Nou, nee, het orgel. Hè? Vannacht is het nee, het piano. Oh, is een piano? Ziet eruit, het is een piano. Het ziet eruit, als is orgel, hoor. Maar het is een piano, oké. Okay. Uh, Richard Lagerwerp Gitaar en Ray Edgar Duins op de bas. Mike Cole mocht niet mee, want die... Nou, die kon niet mee, want die is drummer. Maar uh, uh, die is ook drummer bij... Within Temptation. Within Temptation. En die gaan nogal hard, hè? Ja, die hebben vorige week een plaat uitgebracht. En die is, zag ik vandaag, op 16 binnengekomen in Amerika. Dus die hebben het druk. <lacht> die hebben het heel druk. Oké, okay, nou, <lacht> volgende keer Mike erbij. Nou, het is alweer uh, bijna een jaar geleden... dat ze hun laatste vierde album uitbrachten, getiteld A Gentle Sting. Nou, Cloud Machine wordt al jaren geroemd door muziekcritici En het werd dus tijd dat u uh, ze wat beter met ze kennis maakt hier op Radio 1. Ze, ze bestaat tenslotte dus, al tien jaar. Uh, ja, daar moeten we niet een soort van ja. feestje vieren. Ik keer. dacht wel, wel. Huh? Trek die pinna's open. Aan ja, uh, het woord Ruud Houding. Hij is de speel van Cloud Machine. Hij is de gitarist, maar ook de zanger. En uh, de componist en een van de betere tekstdichters van Nederland... zoals ik overal lees. Oh, Goed, hij was hier al eens te gast in, in de achtergrond. In november deed hij namelijk nou de begging Vocals... bij de band van Roel van Dalen. Hoe kwam je daar eigenlijk nou terecht? Uh, nou, uh, ik ben bevriend geraakt met Roel uh, de afgelopen paar jaar eigenlijk eerst doordat ik eens een keer een klus deed voor een documentaire serie van hem, uh, The New York Connection. Um, die ging over dat New York 400 jaar bestond, tenminste in die tijd kwam die uit. En um, ja, toen hadden we een leuk contact en toen zei hij, als de gelegenheid zich voordoet, dan uh, gaan we nog een keer samenwerken. En toen belde hij me in uh, 2011, dat was twee jaar later, um, voor de Gouden Eeuw, die, die serie met Hans Goedkoop. Um, die door de uh, NTR en uh, VPRO is uitgezonden. Dertien delen. En toen hebben we weer samengewerkt. Daar, daar mocht ik de muziek voor maken. Heeft Marco ook trouwens uh, het een en ander voor ingespeeld. Ja. Um, en uh, ja, gaandeweg zijn, wij, zijn we vrienden geworden. Dus toen hij met een plaat bezig was... toen uh, ja, dan heb je het daarover. We zien elkaar namelijk ook nog eens een keer bij een koor... Waar, waar we trouwens ook... Uh, de groentevrouw uh, die doet daar ook aan mee, Marjan Luyt. Wat is het voor koor? Dat is een koor dat heeft uh, Ricky Kolen ge georganiseerd in de Nieuwe Liefde in oh, ja. Amsterdam. En dat doen we één keer per kwartaal. Als, uh, als het, uh, per kwartaal. Elke keer als het een nieuw seizoen begint, ja. op de 21ste van nou, uh, maart komt hij dan nu weer. Dan, uh, dan is er een dienst voor ongelovigen. En in dat koor zitten uh, 21 mensen ook in. Daar zitten Roel, Rieke Kolen, bijvoorbeeld Anna Drijver doet vaak mee. Uh, Nadja Hübscher, allemaal hele leuke mensen. En uh, dat zijn altijd hele uh, uh, leuke bijeenkomsten die bomvol zitten. Dus we zien elkaar regelmatig. En toen Roel ja. met zijn plaat bezig was... Toen, uh, toen heb ik hem aangeboden als uh, vormgever voor zijn hoes. En ja. hij vroeg of ik wat stemmen mee zong. Dus Toen mocht hij bij jou komen... En, uh, Ah, nou, een lang verhaal, maar ja, wat goed. Ja, sorry. Nee, nee, is heel goed. Ja, die, die, die, uh, die... Ik ben eventjes nou weer getriggerd door die diensten voor ongelovigen. Ja, zo leuk. Zo omdat leuk. dat heeft Ricky natuurlijk gedaan... omdat ze met die Leo Blokhuis is... die, die wel uit de... Die is gelovig, ja. gelovig is ja. en ja. zij niet. En dan denkt ze, hoe compenseer ik dat? En nou, dan? nee, nee, nee. Ik, ik weet hoe het komt. Um, <laughs> het <laughs> komt omdat ze... Uh, en dat deel ik... Um, het gevoel wat, wat een kerkdienst op kan roepen, dat is, kan best wel fijn zijn, alleen er moet geen godsbeeld bij zijn. Dus het is toch een, een soort gelegenheid waar je een soort uh, samen. Uh, je zit allemaal hetzelfde schuitje tenslotte. Uh, Iets deelt, een soort van samenhorigheid. En heel fijne, fijne ja. anderhalf uur muziek en uh, er worden wat gedichten voorgelezen. En meestal komt uh, een wat bekendere uh, uh, spreker, zoals uh, de laatste keer was het uh, Erik van, uh, van Muiswinkel hoe heertjes wel eens geweest. Uh, nu komt Melke ja. Noordervliet in maart. Dus, nou, leuk. Het, hele leuke... het klinkt hartstikke ja. goed. Maar, daar hebben we het nu niet over. Nee. We hebben het nu oh, niet... over Cloud Machine. Ja. <lacht> uh, uh, het lijkt mij uh, niet meer dan terecht... dat jij nu met uh, Bente in de schijnwerper staat. <lacht> Als Cloud Machine. Uh, uh, wat wordt het eerste lied? Het eerste lied heet Ghost Wind. Moet je er iets over vertellen of niet? Nou, we gaan nog genoeg praten, toch? Oké, okay, laat mensen maar goed luisteren. <lacht> Cloud Machine. When the ghost wind comes On a dismal day When the clouds hang low and they had your way to till your bones in a bitter haze while gusts of cold are on the chase for the things you've lost long away your only thoughts that have such weight safe from heart till it goes over oh.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 You say from heart till it goes away We hadden ook nog wat in de ook nog wat in de computer zitten. Okay. Uh, ik ga even heel snel opzommen, wat de rest van het programma komt en dan, uh, dan gaan jullie weer. Uh, ik heb hoorspel op herhaling en dat zijn drie losse delen van ja, het, het staat de boek als een relatiedrama. Dus nou, we gaan het horen: geschreven door een Bart Linnemans. Uh, F.Starik, die blijft moeder doen. Marjolein van Heemstra die ontdekt dat echte helden niet op Facebook zitten. Gelukkig maar. En Romane Rodriguez, die ontmoet gastvrije buren eens een keertje. En Rex, ja, Rex, die heeft het over de panfluit, die hij ooit in Nederland introduceerde. Ja, ja. En Jan Emaus heeft het over bassiste Carol Kaney uh, in Track Tracers. En hij heeft ook weer een vers Mysterie van Emily geschreven. En nou ja, voor de rest luister maar. Goed, tot slot, website: www.adalinevanleer.nl.edu. Uh, ja kan je podcasten terugluisteren. nou er schijnt iets mis te zijn met die podcasten. Ik weet het ook niet. Ik zal er achteraan gaan. Ik hou helemaal niet van het technisch gedeelte. En... Elisabeth, onze Liz, is nog uh, op zwangerschapsverlof. Maar goed, ik ga erachteraan. Um, er zijn playlisten ook te bekijken. Je kan nu wel allerlei dingen terugluisteren, hoor. Dat in ieder geval. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Want dat gebruik ik als een doorgeefluikje. Omdat het nog makkelijker gaat, kennelijk. Uh, want daar zet ik ook al die podcasts op. Oh ja, we twitteren ook. Ik kijk even naar Fleur. Fleur van den Bremen. Fleur, ga je ook weer twitteren? Het uh, adres is... En 8 VH Goede Leven. Oké. Okay. It's all yours weer. goed. Ja, cloudmachine. love, you've got some nerve Showing up at my door Oh, big love, with your promises I've heard it all before Big love, sure I remember you You took everything that I had I welcome you How could I forget I've been on my own Het is van een oude plaats. Is van de vorige. Ja. de vorige, hè? Ja, ja, ja. Uh, ga eventjes zitten, jij. Dan kan je even in die micro. Uh, Gentle Sting is, is het vierde album. Het is uh, een album met een verhaal. Hm. Dat, dat, dat verraadt uh, gewoon de hele cover al. Hè. Je ziet... Um, ja, het is een rode achtergrond met heel vaag... Zie je nog teksten, zou ik maar zeggen? Zitten te schijnen er doorheen. En dan in het midden een schilderij waarvan je kan zien, dat is zwart geweest, maar dat is wit geschilderd... maar er is nog een restje zwart over. Klopt allemaal tot zover? Klopt helemaal. Huh? Um, daar hoort een verhaal bij. Hmm. Mag ik het hebben? Ja, um... maar het is een enorm verhaal. Dus ik, ik, probeer, ik probeer daar compact mee om te gaan. Begrijp ik. Oh. Um, maar ik leerde een, een jaar of, uh, uh, nou, het was januari 2010... Uh, online iemand kennen ja. En we gingen eigenlijk heel erg snel uh, bellen. En uh, om het lange verhaal niet nodeloos lang te maken voor de radio... er ontstond een soort afstandsverliefdheid. En, Hoe ver uh, was die afstand? Uh, Amerika. Um, of Canada uiteindelijk. Maar... Um, Uiteindelijk, het is een krankzinnig verhaal. Het bleek iemand te zijn met een... Met een ze belde me een jaar, anderhalf jaar lang, vijf keer per dag. En ze had echt een probleem. Uh, uiteindelijk bleek mentaal. Maar daar hadden we in het begin helemaal niet door. Want toen was ze gewoon normaal en gezellig en feest. En, maar ze, um, ze bleek een identiteitsstoornis te hebben. En uiteindelijk, sinds het beter met haar gaat... is, is de identiteit met wie ik contact had... Is er niet meer. Ze oh. dus had een beetje dus, gespleten persoonlijkheid. Nou, we... Je ziet wel eens van die ja. mensen die een heel erg trauma hebben gehad. Um, die kunnen schaken. Die, die doen het vaak al als kind. En die bouwen eigenlijk omdat ja. ze de werkelijkheid niet aankunnen. Een soort schijnwereld uh, op. De wetenschap is er nog niet helemaal uit hoe het allemaal zit. Maar um, het waren drie lange jaren. <lacht> ja. Nee, dit gaat te ver om nou, heel erg in detail te Begrijp ik, over. begrijp ik. Ik heb alleen wat ik erover gelezen heb, hè, want je hebt je al eerder. Nee, maar al verteld. Ik, ik moest. Nou. Wij, wij hebben het in de band ook over gehad: van ja, wat moeten we hier nu? Weet je, omdat. Ja, ik ben de liedjesschrijver. En in die periode zijn al die liedjes van die laatste plaat ontstaan. En. Um, Um, maar je, je, je, nou, dit kan je goed verklaren, dit, ja. dit beeld. Ja, ik wilde haar. Weet je, ik kon niet ja. heel veel meer doen dan liedjes maken. om me nog een klein beetje uh, iets positiefs uh, uh, te ja. bezorgen van mijn kant, weet je wel. Of heb je dat in interviews gezegd en klopt dat niet? Dat, dat die vrouw ook aan het schilderen was? Ja. En dat ze situaties uit haar verleden schilderde, weet je wel. Uh, maar dat is het verhaal wat voor een deel hoort bij haar stoornis. Um, die, dat heeft ze ons of mij verteld, um, maar dat is allemaal onderdeel van haar van haar alter zeg maar, van haar identiteit die ze, die niet haar eigen ik was. Ja, ja. Dus uiteindelijk nu ze beter is, is dat hele verhaal wat bij dat schilder hoort. Ja. Maar, maar is het is op zich een mooi verhaal. Ja, ja, nee, precies. Of het waar is of niet, maar goed, ja. het beeld van. Van een vrouw die worstelt met, ja. met haar nee, daarom, identiteit en het verleden. Ik vond dat een fantastisch, fantastisch beeld voor ja. de hoes ook. Omdat ja. Zij, zij, ja, je moet nog is even wat uitleggen. Ze dacht, he, dat dat, dat zal ik dus, doen, ja. He, dat ze de situatie schilderde ja, Ze kon die beelden van haar trauma zeg maar, niet goed uh, uh, handelen. Of tenminste, om daar uiting aan te geven, schilderde ze dat. En uh, uh, omdat ze dat dan niet meer wilde zien, maakte ze die doeken zwart. Dus daarom is de hoes... Een zwart doek, wat wij dan weer wit geschilderd hebben. Om het weer blanco te maken ja, om de weer, ruimte weer te geven. Dat een wit canvas heeft. Ja, dat vind ik een mooi verhaal. En, en jouw liedjes daarin zijn ook uh, gaan gedeeltelijk over dat, ja, dat, dat, ja, die moeite, die pijn. Maar ja, ook die, over, over de hoop. En je wil iemand ook steunen. Ja. Je wil iemand juist ja, weer maar het is, omhoog duwen. Ja. Ja, maar dat geldt voor mij heel erg persoonlijk. En uh, ik wil het voor de jongens ook niet... Uh, nee, natuurlijk niet. <laughs> het zit ook in de band. En het, anders wordt het heel erg mijn uh, verhaal. Maar het, het is... Het is um, maar dat het is, is toch wel anders? Deel... Want zij ja. zingen het niet. Jij zingt nee, het. Nee, klopt. klopt het jouw tekst. Ik, ik, ja, ik, ik kon daar ook niet omheen. Om, om nee. er iets mee te doen. Um, alleen maar voor mezelf om het af te sluiten. Ja, ja. En, um, want het is wel afgesloten. Ja, ja, ja. ja. Ja, het is wel afgesloten. Heb je haar nooit opgezocht? Nee, dat, is, maar dat, is, ja, dat kan eigenlijk niet. Want uh, ik kom er niet achter waar ze zit. Oh. <laughs> um, Jezus. Ja, het, ghost nee, nou, het is een krankzinnig verhaal. Het is, gewoon, het is, het is te veel informatie. Dus, ja, begrijp het. Um, maar, het is eigenlijk een ghost wind. Ja, nou dat is het sleutelliedje van de plaat Ja. Maar het, het, uh, voor, voor, voor mijzelf, als we liedjes maken, als ik teksten ja. schrijf... dan probeer ik het altijd op een universele manier te doen. Ja. Zodat uh, het voor iedereen kan, kan gelden. Tuurlijk, tuurlijk. En, dus dat, het is niet is het zo mooiste. dat als je die plaat luistert... dat je haar verhaal of mijn verhaal Nee, hoort. helemaal niet. Alleen het is wel een mooi verhaal. Ja, ik vind ja, het echt ja. wel nee, mooi Nee, daarom. Ik, ja, het hoort ook bij de periode. Dus, en, dus het is een soort... Voor mij is het al mijn hele leven lang uh, zo... Dat, uh, dat er collecties met liedjes ontstaan... en die omvatten een periode... Ja. en dan ben je klaar. En dan ga je ja. maar, komt u, dus ik ben eigenlijk nu weer, weer in het nieuws, hopelijk. Uh. Precies, maar dit zijn, <laughs> dit, het is niet een serie van popsongs... die los van elkaar aan elkaar nee. hangen. Maar dit is een verhaal. Ja. Maar zo ja. maak ja. jij voornamelijk uh, toch muziek. Ja, ja. ja. Uh, jullie nemen ze steeds ergens anders op. Uh, je, ja. bent in, je bent in Nederland begonnen, maar je bent in Californië geweest ja. bij een hoe heet die man? Otis Aus Fritz. Ja, dat is, Leuke een, naam. Dat is een, uh, een technicus die uh, drie platen met uh, Tom Waits heeft gedaan. Kijk, de reden waarom we dat doen is omdat we het avontuur leuk vinden, ja. maar ook denken, ja, weet je wel, hoe, hoe moet zo'n plaat gaan klinken en uh, wat, wat horen we daarbij en hoe ver kun je gaan? Uh, ja. En het bleek dat die man heel benaderbaar was. En die heeft in 2008 uh, heeft een dag of tien uh, heeft, heeft bij, ja, in mijn huis gewoond. Maar hier gewoon in Nederland? Ja, Hij is in ja, Nederland ja, gekomen? Ja. en toen heeft, hebben we met z'n allen, Marco en ik... hebben uh, geloof ik een week in een caravan gezeten uh, in, de, in die periode. Want we moesten natuurlijk elke dag samen naar dezelfde plek toe. Um, maar toen hebben we, hebben we alle uh, dingen die, uh, ja, die we konden opnemen... terwijl ja. die er was hebben we opgenomen in uh, Weesp... En, uh, toen zijn we gaan mixen in Californië. Op dezelfde spullen. In dezelfde ruimte als waar voor, voor Tom Waits. Die drie platen opgenomen zijn. Ja. Ook om die geluidskarakteristiek uh, zo ver mogelijk uh, te krijgen. Ja. Okay. En uh, voor de laatste plaat zijn jullie naar Engeland gegaan. Ja. Naar Londen. Ja. ja dat kwam ook omdat we een aantal liedjes hadden. Die, uh, uh, we hadden een plaat gehoord van John Allen. <lacht> en John Allen is een singer-songwriter. Uh, die heel veel op Radio 2 gedraaid is de afgelopen drie jaar. En... Ja, een aantal liedjes ervan die waren zo warm gemixt. En er zaten ook wat dingen in die wel in onze muziek zitten. Qua instrumenten en zo. Dus Marco die kwam dan mee van ja, we kunnen ook hem uh, benaderen. En dat, ja. dat heb ik toen gedaan. En dat, dat was ook een hele aardige gast. Minder, minder uh, bekend dan zo'n zo want Die heeft echt met de hele grote jongens gewerkt. Ja. Maar het was ook gewoon leuk om een keer in... Uh, in uh, we zijn heel veel naar Londen geweest in 2011. keer ja, ja, ja. 5, 6 elkaar. En, en die John uh, Allen heeft ook dus... Ja, die heeft meegezongen, ja. ja. Ja, klopt, ja. de backing vocals. Ja. Nou, dat heb je toch leuk voor elkaar dan. Ja. <laughs> hey, en... Uh, vind je het... Uh, uh, hoe heet het? Vind je een groot verschil tussen zitten? Tussen Amerika ja, en Engeland? Ja. Huh? Ja. Ja. Ja, maar ook... Je hebt natuurlijk... Als je een plaat gaat maken bent... heb je een heel klein team... waar je heel intensief mee werkt. Dus je, je merkt ook heel erg het karakterverschil... tussen twee mensen. Ja. Maar kijk, Tristan was heel erg van, nou we werken zoveel uur en dan uh, is het weer klaar. En dan volgende dag verder, ook om gewoon rust te houden. Bij ons was, we hadden we een heel ander uh, kostenplanning ding ook. Want je moet het ja, binnen ja. zoveel tijd af hebben. Maar teg, tegen de Amerikanen kan je gewoon zeggen, nou we hebben zoveel werk te doen. Uh, we willen dat in zoveel dagen. Doen we dat? En als ze dan ja zeggen, nou dan gaan ze door tot, het, uh, tot ze omvallen. Schuitje. En uh, ja. daar ik, ja, ik vind dat ook wel mooi. Ja, ja, ja is ook zo. Goed, hey, een, een, een labeltje voor wat jullie doen, dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk gevonden. Daar houden jullie ook niet zo van. Mm. Ik bedoel, en uh, muziek moet ook tijdloos zijn. En uh, maak het uit hoe je het noemt. Sferische pop, ik zag in het Engels. Ik vind het heel moeilijk. Ja. Atmosferic pop. Maar uh, als je het in het Nederlands, atmosferische pop, dan denk ik meer aan weersomstandigheden. Ja. He, dus... of muzak of zo. Mu nou ja, inderdaad. <laughs> in die lounge. Uh... Het heeft een melancholische tik, maar dat het is... Ja, ja het, ik vind het... Het is heel... Um, een label, we hebben wel een keer bij Coast to Coast gezeten. En ik heb vroeger helemaal, voordat deze band... was zelfs een keer bij Sony gezeten alleen. En, uh, de Nederlandse muziekmarkt is op zo'n manier ingericht... dat wij daar gewoon niet zo heel makkelijk tussen passen. Dus dan moet je je eigen weg zoeken. En ja, waarom zou je dan nog... Kijk, ik... Ja, we zouden het heel fijn vinden als we bij Universal zitten, want dan hoef je alle promotie niet zelf te doen. Oh ja, dat scheelt wel. Dat scheelt allemaal wel. Maar ja, als je voor je dertigste in Nederland niet je niet een carrière al een soort van heb op de radio, dan uh, wordt het gewoon moeilijk om er tussendoor te, te fietsen nog. En um, daarom doen we het lekker zelf. En dat gaat heel goed. En we zijn, ja, ik denk dat er uh, inmiddels tussen de 60 en 100.000 platen van ons de, niet allemaal verkocht, maar ook gewoon gedownload wordt of door doorgegeven. Um, met name in Amerika. De helft daarvan is in Amerika. Dus we ja, krijgen best wel veel reacties van de Amerikanen. En uh, ja, het is toch leuk. Weet je? Je, ja. je, we hebben wel het gevoel dat het. dat uh, we iemand bereiken ermee. Dat is ja. toch wat je, wat je wil. Dat is natuurlijk. Op een of andere wil. manier. Ja. Jij schrijft de nummers, de tekst als, uh, en de basis neem ik aan. En dan samen met jullie wordt het echt een nummer. Samen met de, met de, met de boys. Hm. Toch? Sorry, ja, het is zo dat ik uh, de. de de nummers uitwerkt thuis als demo en dan wel een soort van lijn uitzet voor alle instrumenten. Maar uh, als we bij elkaar gaan zitten, dan wordt het pas echt wat. En ja. dan, uh, dan blazen zij het leven in en Precies. dan merk je ook van werk, werken die ideeën of uh, moet, weet je wel, moeten we ja. het aanpassen. En, en iedereen heeft zijn eigen specifieke uh, kwaliteiten ja. uh, en ook beperkingen zoals elk mens dat heeft. Dus je, je probeert ook te arrangeren op een manier die voor iedereen lekker voelt. En, ja. En nu zitten jullie zoveel jaar samen, dan gaat het ja. natuurlijk steeds makkelijker. Huh? Uh, ja, nou ja, ja, ja. Is het is een beetje nou, somber we... te kijken. Nee, nee, dat is. Dat is uh... Richard? Nee, het, uh, ik denk dat het vooral uh, fijn is als je lang met elkaar bent dat je uh, eerlijker bent. Dat je, dat je ja. eerder het onderste uit de kan durft te halen. Omdat uh, je wil eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is gewoon zo goed ja. mogelijk uh, dingen opnemen en. Ruud, hoe belangrijk is de tekst voor je? Uh, net zo belangrijk als de muziek. Ja. Uh, erg jij niet aan heel veel liedjes? Ik, ik ja? Oh, ik kan het ja. soms echt. Ja, dat ja, nee, is heel erg. Ik vind ja. te, nou ja, en, en soms denken Nederlanders dat ze Engels kunnen. Dat, dat is ook wel heel erg. Nee, ja, ik, ja, ja ik, ik, ik kan alleen maar ja zeggen. Ja, ik, <lacht> ik, ik, ik, um, maar het is ook best wel... Uh, ambitieus om dan in het Engels liedjes te schrijven, maar het ik heb is... me vanaf mijn 17e uh, dacht ik ik hoorde het te op een gegeven moment zeggen van uh, waarom die hadden ze gevraagd van waarom doe je het in het Nederlands? Zeg die nou omdat niemand uh, geloofwaardige tekst in het Engels kan maken voor een Engels sprekend iemand. En toen dacht ik dat zullen we nog wel eens zien. Ja precies. Dus ja, ja, ja, ja. Was in die puberteit, uh, zeg maar in die tienertijd, en denk je van ja. uh, dus ik ben vanaf dat moment uh, alleen maar Engelse boeken lezen. En ik, ik ja we hadden op een gegeven moment een Amerikaan in huis, een exchange-student, en ik heb een, een aantal keer een Engels sprekende vriendin gehad, langere tijd. Dus ja. dan, jij vertrouwt wel op. Nou, jou, ja. nou ja, ik, ja, ik, vertrouw er wel op. Ja. ja. ja. Nou, laat nog eens horen waar oh. je op vertrouwt. Want je gaat uh, mooi nummer, uh, heel mooi nummer zingen van een uh, nieuwe plaat, toch? Dat heet uh, Time Passes For Everyone. Ja, en het is gewoon waar, hè? Uh, <laughs> dat is gewoon waar. Ja, ja dat, dat liedje kwam ik uh, Wacht, de om... in de microfoon. Ja, sorry. De, de, de, de tekst ontstond omdat ik in, uh, in Londen was uh, in, in een park, dat heet Holland Park. En uh, nou, denk ik dat er wel meer parken zijn waar dat zo is, maar ik was toevallig in dat park. Er stonden allemaal bankjes met van die kleine plaatjes erop. Met uh, Sarah en James uh, zaten hier uh, tot en met 1985. kwamen vaak in het park en dit was mijn favoriete plekje. Allemaal van dat soort tekstjes stonden er op die banken. Officiële plaatjes van, oh, de, van de gemeente. Ja, dus je kreeg een heel warm gevoel van dat park. Zo van, oh, dat gaat echt al heel lang. Weet je wel. we echt met z'n allen iets. Ja. Dus ja, daardoor ontstond het. De tijd gaat voor, voorbij. Ga je er gaan hangen. Kids are on Time outruns them. An old man with a boy's heart walks on golden leaves in holland bark. Today melts like snow. The perfect morning sun. It's comforting to know Time passes for everyone Teens are dressed in Retro fashion From days gone missing, like torn pages, from a diary I once wrote in the dark, today melts like snow, perfect. Bye. Die drums mis ik hier niet, hè? In deze nachtelijke setting hier, hè? Het uh, kan, hè? Het kan, ja, het kan. Je ja, ja, ja. hoort de... alleen wel eens veel beter de bas. Mm. <laughs> ja, ik, ik kan nu veel ja. meer, hè? Want als je met die drums dan zit dat samen. Maar ja. nu hoor ik echt die bas lekker. Ja. ja, en Ray kan ook fijn van die melodie en zo er doorheen sm smeden. <laughs> ja, ja. Nee, hartstikke mooi. Hé, hey, uh, uh, we zullen nog even uh, snel jouw doopzee lichten. Oh, yes. Nou ja, goed. Uh, geboren in Al van der Rijn, maar volgens mij al heel snel verhuisd naar Zandvoort. Uh, ik was 324. 24. Toen, nee, toen ben ik eerst en heb ik vier jaar in Haarlem gewoond. Oké. Okay. Uh, je bent wel opgegroeid in Al van der Rijn? Uh, ja, geboren getogen, ja. Oh, oké. Okay. Met uh, Wallis de Vries en... Uh, Eefje de Visser komt toch ook uit uh, Al van oh, der Rijn? Oh, die ken ik niet. Ken je die niet? Eefje die... Even de Visser. Oh, de Visser. dacht, is ja, dat de Vries? Nee, die ken ik. Wij niet. Pardon. <laughs> nee, oké. Okay. Goed. Maar, uh, uh, dus dat was in, in Alphen dat jij... Uh, want het staat ergens, uh, ik geloof in de encyclopedie. Op zijn dertiende begint <laughs> je met zijn eerste bandje. Onder meer geïnspireerd <laughs> door een televisieoptreden van de Kings. Klopt, ja. Tell me. Ja, nou, dat was volgens mij in 81. Toen is Lola opnieuw uitgebracht. Lola. La la, la, la, Precies. Ja. En... Uh, ja, ik, was toen, ik zat in de eerste klas van de, van de, van de middelbare school en ik... ik oh, daar komt ze vandaan, sorry. Oh, dat maakt niet. Dat rekenen <lacht> me ook goed. Ja, dat is dicht bij elkaar, toch? Ja. Ja, goed. In de middelbare um, school, vertel. Ja, nee, ik zag, ik zag hem toen tv en, uh, en toen dacht Er was een, so een soort van een raar soort van herkenning of zo. En toen vroeg ik of ik op gitaarles mocht en toen kreeg ik een gitaar. En op mijn half jaar later heeft ik het eerste liedje. En voor mij is... Um, dat wilde ik eigenlijk net ook al zeggen, maar dat lukte nog niet. Uh, uh, voor mij is uh, um, liedjes schrijven ook altijd een soort van uh, uh, verwerken of zo, weet je wel? Dat je, dat je bepaalde processen. Dus het is vanaf dat moment is het een manier geweest om steeds weer de balans te hervinden. Als, uh, Therapeutisch ja, werk. Ja, nou ja, het klinkt dan weer zwaar. Maar, dat... maar het is gewoon expressie. Ja, broer, ja, ik denk ja. dat, ik ja, denk ja, dat het echt zo werkt dat mensen indrukken krijgen en dat je dan weer je dat moet ja, uitdrukken. Ja, kunstenaar. Right. Yeah. Goed, maar er was ook nog een ander nummer waar je waar je van slag van raakte. <laughs> oh, dat weet ik niet meer. Wat heb ik gelezen? Gelezen? Oh. En, en, <laughs> ik ga ook eens googelen. David Bowie. Oh, nee, ja, dat klopt. Ja, nee, maar dat is. Oh, maar dat is zo mooi. Ja, dat is Live on Mars. Ja. Dat, dat, dat, ik, uh, dat was in dezelfde periode. Zat ik uh, op de achterbank in de in de auto en uh, mijn vader die had dat op de radio aan en. Uh, dat was een liedje uit 68, dus dat was al heel oud. Het kwam toevallig langs, of, ja. of een bandje, of weet ik het. En dat arrangement met die strijkers... Toen dacht ik, jeetje, als je dat toch kunt bedenken... Dan ben je toch wel echt... Uh... Ja. Dus toen was er ineens een soort van... Uh... Ja een mysterie wat ik graag wilde wat onderzoeken. Wat grappig dat je dat echt zo kan terugbrengen... Ja, tot die echt, momenten. Ja, echt, ja, ja. Ja. Ja. Want thuis waren ze w verder niet zo muzikaal? Nou, ze draaiden nou, natuurlijk wel muziek. Nou, hè? ze zeggen dat zelf altijd heel snel. Maar ik heb toevallig net een pick-up... Uh, uh, weer uh, thuis... En toen zei mijn moeder, haal onze ALP's. Maar die staan op zolder te verstoffen. Ja. En er zitten echt hele goede platen tussen. Uit de 60's en 70's. En, uh... Je bedoelt, ze hadden gewoon smaak. Ze hadden goede, musicale ja, smaak. Ja, Het ja. waren niet heel erg veel platen. Maar er zaten echt, er waren echt hele mooie dingen tussen. En Mijn moeder is, is poprock. Uh, ja. Echt uit die periode. 70 jaren, 60, 70 jaren. Folk ook. Uh, Simon en Garfunkel. En and, uh, Peter Paul en and Mary. And, uh, ja. Gilbert Roussalf en dat soort ja, dingen. Ja. Mijn vader, helemaal klassiek. ja. ja. En uh, mijn vader die komt uit een, uh, een gezin waar, uh, waar ze al heel jong heel hard moesten werken. Ja. En waar eigenlijk geen ruimte was voor cultuur. Nee, nee. Maar een verhaal wat mij altijd ontroert is dat hij toen hij, toen hij op kamers ging, uh, toen hij een jaar of 18 was. Ik weet niet precies hoe dat uh, helemaal in zijn vorm steekt. Maar toen heeft hij eens een keer uh, een, een stuk gehoord. Ja. En uh, de onvolende van Schubert is dat volgens mij. Uh, en dat vond hij zo mooi, dat hij die LP's gaan kopen. Zonder dat hij een pick-up had. Ja, ja. Ach, gosh. Dus die heeft hij misschien wel een paar maanden bewaard... Ja, zodat ja. hij hem een keer onderraaien. Ja. Vond ik zo mooi. Dus, dus het gevoel en, ja, ja. Uh, en bij ons stond altijd muziek aan. Altijd. Ja. Dus wil je een heel klein stukje van Life on Mars? Zullen we dat even een klein stukje horen? Graag. Ja, doe eens. Dank je, René. It's a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 But she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of We gaan toch heel onerbiedig gaan we onderbreken. Oh, ben even vrij gehoord. Het is inderdaad een heel bijzonder nummer. Ik weet niet of het nog dat mag zeggen, maar Marco nou. die zegt net Beckham en dat is um, een leuke anekdote. Wij waren bij Tristan in Londen deze laatste plaat aan het opnemen en toen bleek dat uh, David Bowie daar uh, tot, uh, rond zijn twintigste in de tijd dat hij doorbrak een aantal jaar gewoond heeft. Wij hebben ook dat huis uh, bekeken. En er zit daar ook een plaquette ergens in de muur uh, waar hij zijn eerste optreden heeft gedaan. Oh! Echt uh, ja, daar heb ik nog een foto van die? Heb ik natuurlijk niet bij me, maar <laughs> maar uh, dit was ineens leuk. Want uh, okay, ja. je voelt al die... voelde, eens heel dichtbij of zo, ja. David. Ja. Ga maar we weer een mooi nummer spelen. Oh, pardon, is, uh, ja, daar ga je er helemaal komen. Blijf een beetje hangen. Hè? Oh ja, ik zag het. I guess it's too late for a love song. I don't think it would have made much sense before. Got the feeling you didn't really want to hear it. But I always seem to wash up on your shore. When I. No way to turn to can I. from your lighthouse, shining while all the others threw the switch, I'm not sure if you wanted me to see it, But still I found you in this mist. See? Ik vind het mooi. Het is, het is vrij kaal. En dat is, dat is prettig eraan. En je hebt een hele mooie stem, Ruud. Nou, maar dat wist je misschien al. Uh, wat <laughs> zou ik zeggen? Kaal. Uh, zijn het twee kale mannen, ja. Te, oh, ook kale. dat nog. Ja. ja, dat zijn jullie ook nog, ja. Hm. Um, ik, ik zat net te denken... Oh, dat moet ik niet vergeten te vragen. En nou, oh ja... Ja, je, hebt, uh, je hebt toch, uh, he, je, dat, dat zingen en, en, en muziek maken zat dus al heel jong uh, bij jou in het bloed. Mm -hmm. Maar je bent naar de kunstacademie in Rotterdam gegaan. Ja, ja. Klo oh, ja. Ik <laughs> um, heb er ook nog gezeten, eventjes. Echt waar? Ja, eventjes. Ik, maar toen hadden ze In welke een tijd? Welke jaren? Ja, waren? dat is 1975. Oh, dat is iets eerder, ja. <laughs> ik, was er, ik was er van 88 tot 93. Yeah. ja. Nee, ik, ik, want het was, ze hadden toen een brugjaar en ik wou echt grafische vormgeving doen. Ja. En, en toen moest ik ook nog kleien en dat was helemaal niks voor mij. Dat zou ik nu wel leuk vinden, maar toen niet. Dus toen ben ik na een aantal maanden ben ik overgeschakeld ja, ja, naar de ja. Haagse. Maar was het wel een de al? Ja, ja. Nou, dat, dat we hebben hetzelfde gebouw. Ja, ja, oud ja. bankgebouw, hè? Ja, ja. Een bijzonder gebouw vond ik het. Ja. Um, want je hebt ook grafisch, typografische vormgeving gedaan? Ja, klopt, ja. En? ja ik... Uh, nou, behalve dat je je eigen hoeze en dergelijke ontwerpt, neem ik aan. Ja, ja, ja. Dat zijn de moeilijkste klussen. Je eigen ding, ja. Um, maar uh, ik, ik uh, had wel fanatiek gitaarles en zo in mijn tiende jaren. En, maar ik was een beetje ook te bescheiden en te, misschien wel een beetje te onzeker bescheiden. over mijn gitaarspel. Bescheiden en bescheiden. Ja, en, en we gingen wel naar zo'n open dag op de, op de conservatorium. met nemen deze alleen maar jazz of klassiek. En dan had ik een vader en die zei... Die dan tijd, word je ja, gitaarleraar, wil je dat graag dan? <lacht> Zo zei hij het niet hoor. Maar, nee, nee. Maar de, en nee, dat zei mijn vader eigenlijk niet. Dat zei de directeur van de plaatselijke uh, muziekschool. En, uh, en toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Nee. Dat is niet omdat ik dat een minderwaardig beroep vind. Nee, nee, maar dat nee, was nee. niet het beeld wat ik nee, had bij, precies, uh, bij nee. uh, ja. uh, Marco. Hij is pianoleraar en dat doet hij heel erg goed. <lacht> <Ja. Dat> is... <lacht> ik ik word straks zitten. geslagen. Dat is mooie nee. nee, maar... Um, uh, en, en ja, uh, achteraf ben ik eigenlijk wel blij dat het kunstacademie is geworden. Omdat je daar andere dingen uh, leert dan op een muziekopleiding. Ik heb... heerlijk, je leert kijken, ja. toch? Ja, en vooral voorsier... van niks iets maken. Ja. En als je iets wil, dan moet je het ook echt zelf doen. Zo, er gaat ja. niemand iets voor je doen. Nee. Ik, die, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij mij was die opleiding, die leraren... Ik dacht echt dat die niks deden. Maar die... die die gaven ons de ruimte of zo. En als je dan die ruimte niet pakte, dan, uh, dan merkte je het wel... aan het eind van het jaar, weet je, of aan het eind van de semesters. Oh, nee, de Haagse was natuurlijk... Het, was een he het is een hele strenge, ja. beetje klassieke ja. opleiding. Je ja. moest je spullen ja, in orde precies, hebben ja. en netjes zijn. Ja. Want we gingen toen al wel eens in, in Amsterdam kijken op de Rietveld. Ja. Nou, dat vonden we een zootje. Ja, ja. Jeetje. Ja. Ja, ja. Nee, nee, nee, ik ben de Haagse, de Koninklijke oh. Nee, en, en nu zeker met, met, met die... Met die uh, uh, met die muziek en opdracht dingen... Ja. merk ik dat het me heel erg goed van pas komt. Omdat je pakt uh, dingen... Bij, instrumentkeuzes of geluiden oh. bij elkaar... die je niet zo snel... weet je wel. Ik weet niet of ik daar opgekomen was... als ik die, die route niet had gelopen. Nee, nee. Oké. Okay. Hey, ik, ik wil eventjes... want ik ja. vind toch... want ik wil nog minstens twee nummers van jullie horen. Uh, heel kort. Wat zijn de directe plannen? Um, nou... Vanavond was een belangrijke stap. Ja. <laughs> um, maar er komt deze week een uh, nieuwe single uit. Die heet uh, To Be Found. We hebben net een, uh, een clip af. En die wordt uh, vrijdag uh, krijgt hij de première op Vivo. Dat is zo'n videokanaal. Die ja, heeft hem gemaakt. Ja. Yeah. Uh, de clip? Ja. Uh, Svenno Koemans, ik weet niet of je hem kent. Maar het is een bedrijf, uh, Pixel Heaven heet het. Uh, dat uh, met name uh, heel veel doet voor uh, armen van buren. Uh, Oké, okay, is een mooie clip bij, geworden. Ja, dus. ja, ja, ja. Nou, ik ga vrijdag zoeken. Kijken. Maar zij zocht een keer een, een band, zeg maar. Oh, Oké. Okay, hey, ja, link Ik heb al een linkje online staan. All right. Nou, uh, dus dat komt en we hebben een heel leuk optreden in, uh, in uh, Brederode in Zandpoort-Zuid. Uh, in de ruïne van Brederode. Uh, um, wanneer is dat? Zandpoort. Uh, uh, uh, ja, wanneer? Oh, wanneer, pardon. 21 maart. Oké. Okay. Ah, de lente begint. Ja. Nou, dat is een mooi moment. To be found. Ja, zullen we to be found doen? Toch? Dat is een goed plan dan, ja. ja we hebben het er net over. Ja. Ik doe even de... ...brillen op. <laughs> Anders zie je de snaren niet of wat? Nee, mocht ik. Oh, mocht de je je tekst? Oh ja, right, oké. Okay. Nee, dan hoef je niet te verraden. Hello. Cloud machine. Productie. Marco, Richard, Ray Edgar. Uh, ik, ik weet niet of dit gaat lukken hoor, of dat jullie in de stress raken. Als ik nu vraag, van, zouden jullie nog even snel een klein tjoontje kunnen maken van dit is een nacht van het goede leven? Oh, uh, moet dat in het programma of mag dat ook tijdens het nieuws? Uh, ja, maar je mag het ook gewoon nu doen. Je mag het ook proberen en, en, en hij zet het gewoon wel in opname en als het niet lukt dan gooien we het weg en anders knippen we het. Okay. Um, um, uh, doe je op een bestaand, het is het handigste, iets wat je al hebt, bijvoorbeeld. Oh, oh, oh, Zoveel mogelijkheden. Ja. Dit is de nacht van het goede leven. Hè? Uh, dit, is een, dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline. Op song of zo. Uh, nee, het is de... Te... Ah, ah, het mag tijdens het nieuws uit... Uh... Ja, tuurlijk mag het uh, ja, ja, tijdens dan het, dan het nieuws. Goed, huh? Dan krijg je iets goeds namelijk. Dan krijg je iets goeds. Oké, okay, dan gaan jullie nu gewoon uh, uh, spelen. Of ja, song nog. Of All is One. song. Simon Song is een beetje op tempo is wel lekker, oh, lekker. Okay. Gehad. Okay. En dan mag Ray Edgar tenminste mee. Mag meedoen. Ray tenminste <laughs> ook God through the night Drawing lost sailors From far and wide Into temptation Out of their minds Onto the cliffs And over the side You make me drift Today Places can't resist. I'm hardly courageous. I hear the siren sound. The songs are enchanting, they're under a spell. Van vorige plaat ook? Ja. ja, mooi. Ja, dan hebben we nog anderhalve minuten. Kunnen we helemaal niks in doen? Dit is de nacht. Ga maar vast nadenken, dan, kan ja. ik dan mag ik dan iemand promoten? Ja. De nieuwe plaat van Ricky Cole is supermooi. Daar mocht ik twee liedjes aan meeschrijven. Die plaat is echt supermooi. Oké. Okay. <lacht> Goed, dus heb je nu gepromoot? Ja, dat was wel heel kort, hè? Nee, ik moet ik hem krijgen. Dan ga ik er iets van draaien, natuurlijk. Ik heb ja. een liedje meegenomen. Ik heb, ja? Ja, ik heb een liedje meegenomen. Oh, nou... Voor het volgende uur. Voor het vol ja. De, of, ja. ja. dat is te kort, toch? Wat zeg je? Dat is toch te kort nu? Ja, nu is het te ja. kort. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar denk, denk maar even de, de tune. Ja, uh, precies. Kijk, want dan doen wij gewoon, ja. De, de, dus jullie gaan even nadenken. Wij doen de eindtune al. En dan heb je het nieuws. Precies. En daarna heb je een tune van... Uh, van we lang voor ...Leon Giesse En dan gaan we ook nog dieper wel draaien van Marielle Tromp Dus dan heb je de nou. ruimte tijd. Oké. Okay. Gaan wij nu weg. Doei, tot zo. Doei.